Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Het Dickie Woodstock Pop Festival in de kop van Overijssel is afgelast na hevig noodweer. Een grote feestent waar 150 mensen in stonden stortte in. 15 mensen raakten gewond. De meeste van hen hebben kneuzingen en botbreuken. Elf gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De tent werd door de wind opgetild en stortte voor een groot deel in. Hulpdiensten rukten massaal uit en hebben mensen onder de tent vandaan gehaald. In Rijnsburg woedt al sinds het begin van de nacht een grote brand in een voormalig pand van bloemenveiling Flora. Omwonenden moeten ramen en deuren nog steeds dicht houden vanwege de rook. Brandweer heeft moeite om bij het vuur te komen. Daarom werd een sloopbedrijf ingezet om het pand deels af te breken. Het gebouw zou toch al gesloopt worden. Veel mensen die vannacht terugkwamen van een avondstappen kwamen naar de brand in Rijnsburg kijken en werden op afstand gehouden. Omstanders leverden volgens de brandweer geen problemen op en niemand raakte bij de brand gewond. Bij een aanslag in het zuiden van Jemen zijn zeker 35 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Gebeurde op een begrafenis in een dorpje in de provincie Abiyan, toen een zelfmoordterrorist zichzelf oplies. Slachtoffers zijn strijders van een stam die met het jemenitische leger meevecht tegen islamitische militanten. Eerder was sprake van 25 doden, maar volgens het persbureau Reuters zijn afgelopen nacht nog eens 10 mensen overleden, de meeste in het ziekenhuis. Iran heeft Turkije gevraagd om hulp bij de vrijlating van 48 pelgrims die worden vastgehouden in Syrië. Pelgrims werden gisteren in de Syrische hoofdstad Damaskus door gewapende mannen uit hun bus gehaald. Volgens Iraanse staatsmedia heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken zijn hulp toegezegd. Iran steunt de Syrische president Assad in zijn strijd tegen de opstandelingen, terwijl Turkije juist de oppositie ondersteunt. Het weer vooral langs de kustbuien die zich vanmiddag richting het oosten verplaatsen. Ook neemt de kans op onweer dan flink toe. En het wordt 22 tot 25 graden. Ook de komende twee dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda is de hoofdrijbaan dicht tussen knopend Ridderkerk en knopend de Bregseplein. Er is een ongeluk gebeurd. Van de parallelbaan is één rijstrook open. Bij Den Haag de N14, de noordelijke randweg richting Leidschendam.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 We herkennen het bijna niet, maar dit keer gespeeld als ballet uitgevoerd door Gonzalo Rubelcaba. Goedemorgen, ZFM luisteraars, in alweer het tweede uur van ZFM op zondag. Ehm, zoals al eerder door Jeroen van Sluisdam, die het eerste uur deed, en David Habig vermeld dat het vandaag een marathonuitzending wordt. We hebben het eerste uur... Uh, genoten van gospelmuziek en dat deed mij en ons een beetje denken aan de gouden jaren van uh, Sandsvoers Jazz Festival, waar wij, waarbij we op zondag nog een, uh, altijd een, een gospelkerkdienst hadden waar uh, veel gezongen en gemuziceerd werd en dat door iedereen uitermate werd geapprecieerd. Geapprecie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 And happy with somebody else You might find the night time The right time for kissing Night time is my time for reminiscing Regret it and step down Forget it with somebody else There'll be no one unless this someone is you You or you blue. I want your love, don't want to borrow. Have it today, give back tomorrow. Your love is my love. There ain't no loving for no. But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 Wat hij vervolgens gedaan heeft. En hij is volgens mij nog behoorlijk goed terechtgekomen, zullen we maar zeggen. Um, in '58 begonnen bij de Diamond V. Uh, natuurlijk uh, met Kees Slinger. En Kees Small. Uh, daarna uh, naar het trio Louis van Dijk. Waar hebben Pierre Beck. Boy Edgar Bigbent En vervolgens met Jan en Alleman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 het orkest van Ger Groenendaal en het orkest van Adam Spoor, die ik straks uh, ga uh, presenteren. En er was ook het trio Mulder en Mulder met als gast een, uh, een heerlijke uh, saxofonist. En we hebben uh, een opname van, niet van dit jaar, maar van een van de CD's van Mulder en Mulder, waar Frits Katé op de tenor speelt. En er wordt gespeeld en gezongen in het nummer Swonderful. It's wonderful. It's my love.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 Platen die gedraaid worden over de muziek die gemaakt wordt. Uh, mensen kunnen reageren. Misschien verzoeknummers uh, aanvragen. De, een van de geestelijke vaders is daar uh, David. Die uh, ook hier achter de knoppen zit. David, uh, uh, vertel daar eens wat van. Wat kan de luisteraar doen ja. om uh, contact te hebben met ons? Of om uh, wij zou, interactief mee te doen? Wij zouden graag zien dat de luisteraar zich uh, aanmelden. Uh, registreren bij de website.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 uh, reageert worden, het kan gelijk worden natuurlijk de, con de gebruikelijke connecties met de, met de social, social media oké, okay. uh, en uh, uh, kunnen mensen ook verzoeken hebben, aanvragen, of dingen vragen ja, of dingen natuurlijk. zeggen, we, we, we hebben een uh, rechtsonderin zit er een, uh, een chat uh, dat kunt u uh, openklikken en dan kunt u uh, eigenlijk rechtstreeks uh, met ons contact uh, ook in hebben, ook in de uitzending nou hartstikke leuk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 Georgia, Georgia, the whole day just. The Uh sweet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 Uh, eindigen wij met een, een, op, een opname van uh, Oscar Pietersen, Hub Ellis, Ray Brown, Eddie Thickpen, Waltz voor Debbie. Tot straks.